Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Vanaf morgen zijn demonstraties met trekkers weer toegestaan in de noordelijke provincies. De veiligheidsregio's Drenthe, Groningen en Friesland verwachten wel dat nieuwe demonstraties vooraf worden aangemeld. En de veiligheidsregio's benadrukken dat het besluit geen vrijbrief is voor blokkades. In Nijmegen en de regio IJsselland blijven acties met landbouwvoertuigen verboden. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt... is met vier patiënten toegenomen tot 107. 24 van hen liggen op een intensive care. Dat zijn er twee minder dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding zegt... dat er nu twee weken sprake is van een stabilisering... in het aantal coronapatiënten. De coronapandemie wereldwijd breidt zich sinds begin deze maand sterk uit. Het meldt persbureau AFP op basis van de officiële cijfers. Sinds 1 juli zijn bijna 2,5 miljoen nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Het aantal gemelde gevallen wereldwijd is in anderhalve maand verdubbeld. Er zijn nu 13 miljoen geregistreerde besmettingen... en meer dan 565.000 doden. De meeste nieuwe besmettingen gisteren zijn in Latijns-Amerika geregistreerd. In Frankrijk is zeer verontwaardigd gereageerd op een openluchtconcert in Nice gisteravond. Daar waren duizenden mensen die dicht op elkaar stonden en dansten en bijna niemand droeg een masker. Dat was niet verplicht. Het concert was mede georganiseerd door het stadsbestuur. Volgens de gemeente lag het aantal bezoekers onder de toegestane 5000. En in Nederland heeft de politie vannacht illegale feesten beëindigd in Amsterdam en Prinsenbeek. Bij het feest in het Amsterdamse Bos onder een viaduct waren zo'n 500 mensen. Er was een professionele muziekinstallatie en er werd lachgas verkocht. In een natuurgebied in Prinsenbeek, in Noord-Brabant, werd een feest met zo'n 250 mensen beëindigd. Het weer, het is uh, 20 graden ongeveer geworden. Morgen ook periode met zon. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Get ready for the launch. ja we zijn er weer dit was DJ Jean en the Lounge Thomas ja oh. we zijn er weer we zijn er weer ja. lekker lekker lekker lekker hey Thomas hoe is jouw week of twee weken geweest zou ik zo zeggen want jij nou, was er vorige week niet. Nee, nee, nee. Nou, ik Wij, zeggen, ik ook niet, maar oké, okay, ja. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen twee weken, ik heb er weer echt heel veel zin in. Want de Formule 1 weer begonnen natuurlijk. Ah, ja, dus jij ja, hebt net heb ik even echt, gekeken Ik natuurlijk. heb een hele weekend voor de buis gezeten. Dus, uh, Dit daar, weekend en vorige genoeg. week een weekend ook. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, jij, jij kon voor, vorige week natuurlijk niet, zondag. Ja. Want jij had wat. Ja. Jij had een sollicitatie. Of zoiets? Nee, nee, nee, nee. dat oh. was maandag pas. Oh, maar waarom? Nee, dat maar... was nog die week daarvoor zelfs. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar wat is daar uitgekomen? Ja, nee, nee. Je hebt geen job? Nee. Nee, het was in Haarlem, maar ik woon eigenlijk te dichtbij daarvoor, zeg maar. Hé? Hey. Hoezo? Ja. Hoe dichterbij je woont? <laughs> ja, ja, ja. Dat wil, ja, wil, wil je toch? beter. Ja. Ja. Nee, niet dus. Niet? Nee. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar, maar, maar, ja, wat, wat, waarom niet? Je wilt ja. lekker reizen, reiskostenvergoeding ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, en ja, ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> nee, dat dus, uh, nee, wordt hem niet. Dus nee. uh, volgende job. Heb je al volgende... wat op het oog? Of nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog nee, niet. Nee, nee. Ik ben bezig, maar... Oké, uh... oké. Okay, okay. nee. En, ja, en jou, afgelopen uh, twee weken? Nou ja, de, de... ik was er natuurlijk ook zondag niet. Ik had een, uh, een feestje. Gewoon gezellig. Lekker barbecueën. Dus dat was, uh, was heel gezellig. En de vorige week was het ook wel de afgelopen weekend ook leuk, gezellig. Ook nog race gekeken of? Uh, nee. Met een nee. Nee. Oh. nee. ik ben niet zo'n Formule 1 fan. Ik ben net echt ben ne van voetbal, zo nep hè? Nep fan ben ik een beetje. Jij bent meer van de voetbal, hè? Ja, een beetje, een beetje Ajax, maar ja, dat is het ook niet. Nu. Nee, het spelen die eigenlijk al? Nee, ik heb geen verstand voor half, zo, pas weer. Gaan ze dan wel met publiek spelen? Ja, waarschijnlijk wel. Alleen dan mag je niet juichen. Dan mag je alleen als de score, jippie, je doet nou, je ja, mee. met mondkapje op, zeker? Nee, dat niet. Anderhalve meter van, een van elkaar af. Dus uh, ja. ik ga lekker niet. Nee. nee, nee. <laughs> dus, dus dat werkt ook allemaal niet, hoor. dat uh, is verschrikkelijk. Nee, maar... Uh, Um. Hey, ik heb trouwens wel wat leuks om even te zeggen oh. Oh. voor de, nou, voor de luisteraars. Um, ja, we hebben nu een uh, telefoon hier in de studio. En dan kunnen mensen gewoon via WhatsApp ons een berichtje sturen in de studio. Een mobiele telefoon? Ja, ja, ja, precies. Okay. En dan, uh, uh, dat nummer is gewoon het nummer van uh, ZFM, zeg maar. Dat 023-nummer. Dus uh, 023-573-0393. En daarop kan je ons een uh, berichtje sturen. Heb je iets leuks te melden? Uh, weet ik veel. Ik stuur ons een berichtje. Altijd leuk. Ja, zeker. Uh, uh, verzoekjes doen we niet. Dus dat hoef je niet te sturen. Maar ja, je kan nee. wel een, een nummer doorsturen en zeggen van... nou, misschien kunnen, we, kunnen jullie die volgende, volgende week, week draaien. Ja. Ja. Dat kan wel. Of een tip voor onze top 5. Een tip. Dan denk je van... oh, dat nummer, dat moet echt... dat, dat is een nieuw echt, nummer, dat is, dat een is wereldnummer. Nummer, dat moet je, nummer. Die moet je erin hebben. Dat wordt ook weer zo'n zomerse plaat als wat ik altijd kies. Maar dan uh, dat we die net gemist hebben. Want dat kan natuurlijk. Dat kan. We hebben zoveel muziek hebben we er door te nemen. Ja, op een gegeven moment zien we door het bomen het bos niet meer. <laughs> ja. Andersom, hè? Oh, door het bos de bomen niet meer. Ja. <laughs> oh, ja, tuurlijk, Thomas. Uh, nou ja, genoeg geluld. Uh, we gaan een nieuw liedje draaien. Het is RIDGET met Ride It. I'm addicted to my. Met Burna Boy. Heerlijk zomers nummertje. Top. Lekker nummertje, ja, dat ja, ja, ja, ja, ja. Twee weken geleden hadden wij ook in mijn top 5, zeg maar. Ja. En uh, ik denk van, nou. Ik, hij kan er niet. Nou, hij moet gedraaid worden. Hij ja, moest ja, ja, ja. gewoon gedraaid worden. Ja, ja. Ik denk, nou, dat is gewoon beter. Dus daarom uh, Wonderful en uh, Burna Boy. Heerlijk. En het is tijd. Nummer vijf. Of voor mijn nummer vijf. En uh, mijn nummer vijf is uh, Tim McCrow. Met, uh, ja, het is een artiest. Um, hij is geboren in 1 mei 1967 uh, in een Amerikaanse country zanger. Ja, ja Thomas, dat is het weer. Een country zanger. <laughs> <A> country, <yeah. laughs> Vele van zijn singles albums hebben uh, de top in de hitparades bereikt. In totaal heeft hij meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht in zijn echte genoten van country zangeres Faith Hill. En vader en de drie kinderen, Glarus en Caitlin, uh, Maggie en Elisabeth. En 1998 is het Curry en Corrine. En zijn zoon zo, zo jezus, hij heeft niet stilgezeten. Nee. Tim, uh, en, uh, hij is een En Tuck McCrow. Uh, Tim groeide in een kleine stadje Delhi op en uh, ja, het is een uh, lekker, zoals je van, van mij bent gewend, country, lekker een country liedje. Heb je er een beetje? <laughs> nee hè? <laughs> ik ben niet van de country. Ja, dat dat weet, ik, weet ik. Dat weet ik. Dat weet ik. Nou hier is Timmy Crow met Hair on Earth. these meet mamas on a Saturday night, by my Corona, in the blink of an eye, there's a ring on a finger, they're throwing parking lot drives, and you're standing in the kitchen, and there's two pink lines, nine months later you're breathing, and you're the reason, they're here on earth. Strong. Let bate tell me what the tattoo is Dat was Davina Michelle op mijn nummer 4 met My Own World. Um, wist jij dat Davina Michelle een bioscoopfilm heeft uitgebracht? Ja. Die, toevallig wel, ja. Ja, toevallig. En die komt dus woensdag. Gaat ze in pre, uh, première okay. in de partij. En, dat, en de bioscoopfilm gaat dus ook uh, My Own World heten. En dat is dus gebaseerd op uh, de, hoe zij de... De lege concerthal uh, van de Avas Live heeft uh, ervaren. Oké. Okay. En. Mijn Own World, zegt ze, is uh, een gelijknamige titel uh, van haar nieuwe single. Uh, is een concert geregistreerde, uh, aangevulde en documentaire fragmenten. Zo, dat was een hele rare zin, maar dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> waarin uh, Davina Michelle uh, vertelt over zichzelf en uh, haar carrière. Uh, alles in één keer opgenomen en het was een hele lange dag. Maar, weet je, ik weet niet of jij het hebt gezien. Wat? Al die con lege concerthallen. Nee, dat niet. Met al nee. die, weet je, uh, 17 miljoen mensen. Dat is ook opgenomen in het AFAS-lijf toen okay. dat het leeg was. Nee, en en daar gaat die film dus over. Ja, ja, precies. Hoe, hoe dat... Uh, ja, ik heb wel voorstukjes gezien, zeg maar. Maar niet echt uh, hoe zij dat... Ja. Hij emotie erbij of zo. Nee, dat niet? Oké, okay. nou ja, prima. Ja, dat is, uh, het is wel leuk uh, om uh, sowieso die concerten te zien. Dat is echt... Uh, ja, dat is wel uh, indrukwekkend, zeg maar. Ja. Uh, ja, en... Uh, uh, hoe heet dat nou? Ja, ik ben het even kwijt. <laughs> hey, oh no. Smaakt, oh no. Nummer <laughs> uh, uh, uh. D. Nummer drie is The en eh, Ten Years. De band heet dus Ten Years. Wist je dat? Goed, hè? Ja, ja dat, dat wist <laughs> ik. Nee, dat is een, een ja de band tien, tien jaar, Ten Years, weet je. Ten Het eh, is een Amerikaanse rockband, eh, opgericht in knokvuil en tennees. De Verenigde Staten, in 1999, de band bestaat uit zanger Jesse Haaks. Gitarist is Brian Fondin en gitarist Matt Wantland. Bassist is Greg Grenor en de drummer is Luke Nervy. Uh, de, de band is dus begonnen in 1999 uh, tot nu, het is, het is nog steeds een uh, actieve band. Ja, anders had ze nu geen nieuw nummer gehad. Zo. <laughs> so. Die naam doet me een beetje denken aan uh, Years and Years. Years and Years, en uh, welke ja. naam bedoel je? De ten years? Ja, ten years is jaar oké Ik weet niet of het hetzelfde is Nee, dat is totaal is zo, wat anders, maar dat maakt niet uit. Is country? country? Nee, het is een rockband. Amerikaanse rockband. Oh ja, dat zei je, ja. ja. ja. Dat maakt niet uit. Ik slaap nog een beetje. Ja, nou, dat zie ik aan je. Weet je, je, hoe je dat ziet komt? ziet er slecht uit. Weet je hoe dat komt? Uh, nou, kom maar. Ik kan het wel gelijk even vertellen. Ik, uh, nou, meestal ga ik rond 11 12 uur ga ik slapen meestal. Oké, okay, en ja. um, Vannacht om half vier, ik hoor ineens allemaal geluid. Ik denk, what the, what the fuck is er nou weer aan de hand? En uh, ik word wakker, ik doe, doe een lampje aan. Blij dus dat mijn telefoon die zijn heel eigen leven gaat leiden. Oké, okay, wat ineens, Ja, mijn Spotify en alles ging aan. Er gingen allemaal spelletjes aan. Er gingen allemaal op die muziek aan. Want ik had mijn mediageluid nog... Ik had alles uitstaan, behalve mijn mediageluid natuurlijk. zoals je net zien. Ja. <laughs> dus ik... Want, ik sprak me helemaal de pleuris. Ik denk, wat, wat gebeurt er mij nou om En daarna gewoon niet meer in slaap kunnen komen. Hè? Ja, adrenaline en alles. Je schrik je er natuurlijk. Ja, koolheren. Ja. ja. ja. <laughs> maar, jij nee, het. maar wat heb je hier nou van geleerd? Dat ik mijn telefoon uh, voortaan helemaal uit ga zetten, of je media player of je media surround ja, system uit, ja, uitdoen. Ja. Dat is misschien het beste. Ja. ja. <laughs> nou ja, genoeg gelult, het is weer een leer. Genoeg geluld. Het is nu tijd voor 10 years en. en Unknown. How did we end up here? Sifting through our own ashes, our fires burned brighter. We were a beautiful disaster, traveling at speeds where we couldn't see. Yes, but no one can survive at the speed of life forever. What up with the tension, yeah, mm -hmm. what up with the tension? Ooh, isn't it obvious what's on your mind? is on mine. It gets so damn hard to resist sometimes, doesn't it? I lose my cool whenever I am around you. It don't make sense, no, it don't make sense if we're just friends. What up with the tension? Just friends, what up with the tension? Yeah. ja, dat was tension Met. Met? Weet ik niet meer. <lacht> <lacht> je hebt het nog als goed voor je staan, jongen. Ja. Ja, eigenlijk wel, hè. Dus ik zeg het... Uh... Ja, ik, het staat er dus niet bij. <lacht> Meen je niet? Nee. Maar dat maakt niet uit. Ik kom er wel achter. Kijk, het is gewoon met Harris. Harris? Niet Harris, maar Harris. Harris. Ik zit altijd in <lacht> oh, Dat was mijn nummer twee. En... eh. Uh... Ja, Hares is natuurlijk die is, uh, ja, ja, echt net, net nieuw. En ik denk dat heel weinig mensen dit nummer uh, sowieso kennen en Hares überhaupt kennen. Want ja. uh, dit nummer is. al oh, in 29 20 juni 2020 is dit nummer uitgebracht. En hij is maar liefst 146 keer bekeken. Ja, je hoort het goed. <laughs> dat okay. is eigenlijk zeg maar uh, niks. Maar ja, je moet ook ergens beginnen. Ja, ja, precies. Maar dat is de, nou ja, daardoor weinig te vertellen over meneer Harris. Harris? Harris, waar is Harris als ik een broodje eet? Ja, altijd Harris. Nummer 1. Ja, ja, mijn oh. nummer 1. Mijn nummer 1, dat is een. Uh, you know, unknown. unknown brain. Ook weer iets unknowns. Want uh, mijn nummer. Drie, dat was ook de Unknown. Zo. Ja, jongen, dat, dat gaat zo hard. Ook een nieuwe, een nieuwe band. En die is wel bekend, uh, die band, of niet? Nou ja, uh, <laughs> nee. Oh, Unknown. oké. Ja, het liedje is om 2 juli uitgebracht. Dude. En 4000 keer bekeken. En ik, nah. echt, verder weet ik helemaal niks van diegene. Maar dat ja. maakt niet uit. Dat doe je goed. Ja, dan hebben we ook niet goed. veel te lullen. Kunnen nee. gewoon instarten, starten, weet je. Nou, doe maar. I wacht, wacht, wacht. Oh, wacht, wacht. ik wacht. Wat voor muziek is het? Het is een verrassing. Geen country. Nee, geen country. Oké, okay, nee, dat vind ik. <laughs> <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, hier is uh, Slow met Unknown Brain. Screaming like a sirene from the popo. Take me around the room like you wash a bron. Have you mix the milk up with the cocoa? Oh, oh. I like it when we slow, slow, so slow Shoeing me a dagger, we are all on. alone But if we get up, feeling like we go, go, go I like it when we slow, slow, slow, slow I like it when we slow, slow, so slow I like it when we slow, slow, slow, slow I love it when you wake me up in the morning And give me that, get my body working Back and forth, thin So slow, slow, slow, true, and we are dagger, We are low, low, low. But if we get up, we're in love. Like we go, go, go. I like it when we slow, slow, slow, slow. slow. Van mij. Nee. Oh, heerlijk. Unknown brain. En ja, slow. je ah, hem verwacht van mij. Nee, nee, nee, nee. Totaal nee. niet, hè? Nee, helemaal niet. <laughs> ik heb hem ook gelijk toegevoegd. Ja, je ja gelijk ja, in de ja, lijst. Ja, hij staat gelijk <laughs> in de lijst. Goed zo, goed zo. Hey, hoe, vind, hoe vond jij mijn top 5? Ik vond je nummer 1 goed. En de rest was het allemaal rukken. 2 was ook nog wel redelijk. Maar Michel was toch ook goed? Ja, dat was nummer 4. Ja, die vond ik ook wel goed. Maar. Ja. Tensioni? Hoeveel? Tension van Harris. Ben je ook Italiaan geworden? Tensioni? Calzone. Calzone, pizza, calzone, spaghetti mayonaise. Oh nee, dat is weer <laughs> <Mayonnaise>. wat anders. <laughs> nee, uh, nee, Nee, nee, uh. nee. Lekker, hè? Ja. Had je niet van mij verwacht? Ik ben nee. er blij mee dat jij dat leuk vond. Nou, ik ja, hoop dat vond ik leuk. Dat, ik hoop dat ook andere mensen het ook leuk vinden, maar dat horen we dan wel weer in de WhatsApp. Ja, mensen kunnen ons appen via ons 023-nummer van uh, de Sanfors Radio Omroep op uh, 023-573-0393. Dus uh, laat even een berichtje achter. Vinden we het leuk? Ja, zeker. En uh, Laat even weten wat jullie er tot nu toe van vinden. Yes. Ik ga even een, een resumeetje doen. Oh, een resumeetje. Van 5 naar 1. Ik had op nummer 5 uh, Tim McCrow en Heer on Earth. Uh, nummer 4 was Dafina Michelle met My Own World. Uh, nummer 3 was 10 Years met The Unknown. En op nummer 2 was Harris uh, met Ten Sion. Hmm. En mijn nummer 1 is Unknown Brain met slow, slow, slow. Ja, ja. ja. Lekker onder de, onder de palmbomen. Ja, ja. Top. Lekker in de zomer. En Lekker ja, op het strand. Je had op nummer 5, hoe heet die ook weer? Tim McCrow. Ja, met? Hair on Earth. Jij ja, had gisteren een mooie foto weer gemaakt, hè? Ik heb een... Oh, ik ben er zo trots op. Ja? Ja, op, op, alles is te vinden One natuurlijk. Effe, effe, nee. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. <laughs> okay, kennen we aan fotografie. En op Instagram, ja, ja. en op Facebook. Maar oh. wat voor de luisteraars die dat nog uh, niet uh, hebben gezien, wat voor foto heb je nou precies ja, gemaakt? Ik wilde een, een, een foto maken van de uh, komeet, de Unoni, of zoiets. Ik ken de naam niet eens. Ook onbekend? Nee, dat is niet oh. <laughs> nee, dat is niet een, een <laughs> Nee, maar het is een komeet schijnt een, een hele week uh, schijnt die op, uh, ja, door de ruimte heen te, te, te zweven. En dat is allemaal met de blote ogen te zien oh ja? in Nederland. En daar Nacht. wilde ik eigenlijk een foto van maken. Maar ik heb hem dus niet gezien. Maar ik heb wel voor het eerst een nachtfoto gemaakt. Had ik eigenlijk ook moeten doen vannacht dan? Ja, ja dat hem ook kunnen zien. Zeker? Ja. Maar een nachtfoto heb ik dus gemaakt voor het eerst. En ik, daar ben ik gewoon trots op. Want ik zie gewoon een helder wolk. Lichtjes, gewoon als sterren gewoon maar is in, de, dat gauwe, in de hemel. is dat gouden wat je zag? Was dat die komeet dan? Of wat was nee, dat? nee, nee dat, die heb ik dus niet gezien. Dat waren gewoon wolken. Gouden wolken? Ja, door lichten en alles erbij. Cool. Dat was gewoon een beetje goudig Een beetje licht en door de reflecteren. Ja, dat, dat is allemaal Chinees ja. van praten Als ik uitgelegd hoe ik een foto ga maken... dan worden jullie allemaal niet vrolijk van. Nee, nee, nee. En zometeen mijn top vijf? Ja. Wat moet ik ervan ik verwachten? Ik ik ja, en dat wou ik dus. Uh, ik heb alleen maar grote artiesten erin. Meen je niet? Ja. Dus ik sta er ook tussen? Nee. <laughs> nou, dat vind ik wel nee, jammer. Nee, nee, nee. Nee, denk bijvoorbeeld aan. Uh, nee, dat gaan we niet zeggen. Oké, okay, het is grote nog een Het is nog een verrassing. Grote artiesten. Nou, we blijven erop verheugen en uh, we gaan nu luisteren naar Lady Gaga en Adriana Grande met Rain on Me. Show me a real I'm yeah. I have no hesitation, have to deal with the tears. feel the radiation of my feelings. I can give them a meaning, but I know that you're worth the risk. can't keep moving back and forth. I go my way, you go your arms lost.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 to go. Um... Ja. Zo. En hiervoor hoor je natuurlijk Alan. Alan. Alan met Wes. Ja, precies. Nee, dat is ook een goed nummerje trouwens. Lekker, hè? Ja, ja zeker. Hé, hey, um, ik krijg net een berichtje. Oh, uh, okay. jij? Ja ja, ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Ik uh, kreeg dus te horen dat wij in de Shell te horen zijn. Meen je niet? Oh, gezellig. Ja, ja, Welkom, ja, ja. Shell. Nou, Welkom, Shell. <laughs> <laughs> en, um, nou ja, nou zit daar uh, iemand genaamd Frans. Frans? Ja, Frans. zeker. Ja, ja, ja, ja, die kennen we ja, allemaal. Ja, ja, ja. Die heeft een uh, Frans, kan je even fra vertellen waar het brood ligt? <laughs> Frans snapt het wel. Ja, dus uh, <laughs> Frans, waar ligt de brood? <laughs> en, nee. uh, ik snap het niet. Maakt niet hey, Nou moet je het uitleggen ook eigenlijk. Nou ja, uh, Gisteren was ik uh, foto's maken met uh, een fotomaatje. Ja. En, uh, ja, en toen gingen we eventjes wat eten halen bij... Uh, bij de, de, bij de Shell. Ja, ja en toen uh, kwamen mensen zo, vroeger zo aan, aan Frans van, nou, Frans, waar is het brood? Want ik uh, kan het niet vinden. Ja, de andere kant, weet je, er stond er zeg maar op bijna uh, A2-formaat papier, stond erop broodjes links in de hoek. Ja, en ging, toen gingen we de hele tijd gingen wij, uh, zeggen <laughs> van, brood. elke keer aan Frans, van, kan je even vertellen waar het brood ligt? En Frans zou mij vragen, waar heb je dat brood nou vandaan? Ja, dat moet een beetje omgaan. Hartstikke gezellig bij de show. Ja, ja, ja. Hij heeft dus een uh, nummer aangevraagd van uh, Wesley Bronkorst. Ja, zeker. Oké, okay, ben benieuwd. Is heel de... leuk. Ja, Wesley Bronkorst is een uh, lekker nummer. Ja, ik ben hier van de Nederlandstalig. Dus ik... Nee, maar dit is een heerlijk nummer. Dit ja. is een heel mooi nummer. En uh, zelfs jij ik vind het mooi. kan dat waarderen. Okay, waarderen. Oké. Okay, ja. nou. We gaan hem even luisteren, Wesley Bronkorst. Bronkorst. ja zeker. Het ja, is geen voetbal, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Okay. <laughs> dit is, dit, niet Jill Fanny van Bronckhorst. Nee. <laughs> nee, Wesley Bronckhorst met Trots op jou. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou. Ben trots op jou.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 Maar is wat ik in mijn hart bewaar. voor in hetzelfde ja ook in zware tijden, zo houden wij het vol.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 Op jou, van Wesley Bronkhorst. Yes. Heerlijk zeg. Het was een prachtig, mooi verzoekje. En ik weet het, we zeiden net, we doen geen verzoekjes, maar... Nou, toch nog... Soms, uh, soms maken we, we uitzonderingen. Maar ja, We zijn wel uh, in de shell horen. Ja, daarom. Dus uh, dan moeten we toch even extra ons best doen om iets... Ja, voor de luisteraars gewoon iets te doen. Ja, ja, dat hebben ja, we denk ja, ja. ik nu hoop ik wel gedaan voor ze. Ik ook. Maar was toch mooi... Wat vond jij nou van dit liedje? Ja, Nederlandstalig, ja. maar... Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja. Als je naar die tekst luistert... ja, Gewoon ja, ja, maar, kan je begrijpen nummer. dat mensen denken van... Dat raakt iemand. Weet je, als je een kleintje ja, ja, ja, hebt. Of als je iemand... Kleine, kleine man, kleine meid... Wat dan ook, een diploma haalt. Of zo snel groeit en zo snel leert en alles. Weet je, zo trots. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja. Ja, nee. ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja je ouders, vast. Ja, die zijn ook trots op jou. Vast, denk ik. Vast. Ja. Oh, man, man, man, man. Man, man, man. Maar weet je wel waar het brood is ondertussen? Ja, rechts achterin Nee, links achterin. Oh, links. Achterin. Oh, oh, oh, nou, het is bijna weer... Het eerste uur is bijna weer voorbij. Meen je? Op kwart over oh, ja. zeven is Thomas aan de beurt met zijn oh. top vijf. Ja, dat wordt er weer één. Het wordt er weer één. Het is... Ja, ik ben benieuwd. Het is allemaal grote artiesten worden. Ja, ik. hele grote. Hele grote. Hele grote. Net zo groot als uit... ik. Nee nee nee, nee, nee, nee. Nee, niet. Deze zijn echt niet te missen, hoor. Nee, ik ook niet. Groter dan groots. Met een zachte G. Ja, ook. <laughs> ook. Uit Brabant. Nee, echt niet. nee <laughs> Niks uit Brabant. Nee, nee, nee. Dat is gevaarlijk nu, hè? Ja. Nee, jongens. Ik zie jullie straks in het tweede uur. Kom maar